Dikter Hart met het NOS-journaal. Vanuit Israël is een onafhankelijk van militaire en materieel op weg naar de stof van Gaza. Maar volgens Israëlische functionarissen betekent dat niet dat een grondoorlog tegen de Palestijnen op handen is. Het Israëlische ministerie van Defensie heeft tienduizenden reservisten opgeroepen die mogelijk worden ingezet bij een invasie. Vannacht is bij Israëlische luchtaanvallen onder meer het hoogkwartier van Hamas gebombardeerd. En ook vanochtend zijn weer enkele tientallen raketten op Israël afgevuurd.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 In Eindhoven is een man bij een schietpartij om het leven gekomen. Zijn identiteit is nog niet bekend. Ook over de toedracht van de schietpartij kan de politie niet zeggen. De schietpartij was vanochtend aan de Diamantring in de wijk Bliksemen-Bos-West. Een groot deel van die wijk is afgezet voor politieonderzoek. In Egypte zijn bij een ongeluk met een trein en een schoolbus. Zeker 40 kinderen om het leven gekomen. In de bus zaten ongeveer 50 kinderen van 4 tot 6 jaar oud. Het ongeluk gebeurde op een spoorwegovergang. Verschillende Egyptische media melden dat er meer doden zijn. Er is in Egypte veel kritiek op de veiligheid van het treinverkeer. Drie jaar geleden kwamen bij een treinongeluk 25 mensen om het leven, en in 2002 vielen 360 doden bij een brand in een overvolle trein. Het weer vooral in het oosten zon, maar vanmiddag is het overal bewolkt, temperatuur tussen 17 graden. Morgen eerst bewolkt en regenachtig, in de middag droog en het westen zon bij een temperatuur van een graad of 9. Dit was het NOS Journaal. Dit is Dennis Mooi van de ANWB. In de Randstad staat er viel op de A28 vanuit Utrecht naar Zwolle. Bij Leuzen staat 2 kilometer en dat komt door werkzaamheden. Tot zover de verkeersinformatie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 Net nu, goedemorgens antwoord. Tel Holland. Het is altijd rustig hier, want onze tuner doet het niet. Naast mij zit Pieter Jouster. Pieter, goedemorgen goed, Ben Zonneveld. En zeer goedemorgen. Wij gaan het samen doen en waar gaan wij het over hebben? Eh, We hebben een heleboel activiteiten. Die zijn samengesteld door onze geachte redacteur, Yvonne Roosendaal. En de koffie wordt met lieve hand geschonken door, door onze onoverkomen... Eh, ...onoverwinnelijke... ...Ellen Koper... ...en de techniek... ...hij is al een uh, kwartier of twintig minuten bezig... ...om hier geluid en muziek te krijgen... ...hij is uh, half tevreden... ...Roy van Buringen... ...ja... Ben, we hebben een, een, een, een lang programma... ...ja... ...het zit met... barstensvol. vol... ...het zit barstend vol... ...en we gaan als eerste praten... ...naar de muziek met Volker Bloemen... ...want Volker heeft een boek geschreven... ...genaamd Paal 66... ...en we komen er straks op terug... Ja. ...wat er precies de betekenis van is... En vanmiddag wordt dat boek officieel gepresenteerd. Dan gaan wij het uh, uitgebreid over hebben met Volker. Daarna komt Ria van Bakel vertellen over de vrijwilligersprijzen. Eind van deze maand moet dat rond zijn. En 7 december wordt dat uitgereikt. Ja. En dan gaan we meteen naar door met de thuiszorg. Die wordt weer persoonlijk. En uh, ze is er al. Betty uh, am, Ambaum, zeg ik het goed? Ambaum, <lacht> ze staat zwaaien. Dat is goed. En die komt samen met Jeanette Brons. Een wijkverpleegkundige. En dan gaan we praten over de extra murale zorg, zorg, contact en de werkverpleegkundige. En daarna gaan wij naar nieuws en de boodschappen... en dan komen we terug om tien over elf met Ruud Sandberger. die gaat praten over stageplaatsen voor mbo-cursisten. Ja. En dan gaan we een politiek blok doen met uh, de begroting, een begrotingstekort... en het parkeren en de VVD die een gele kaart heeft uitgereikt. En, uh, ja, die Twee geel is niet. rood, hè? Dat bedoel ik. En Ellen Verheij die komt hier praten over het waarom... We zijn, een gele kaart heeft verstrikt. We gaan het horen. En dan hebben we nog twee korte blokjes. Eén Johan Berenpoot komt vertellen over Classic Concert en het symfonieorkest Herlem. Dan wil Roy van Buringen, maar misschien komt dat iets eerder, uh, vertellen over de Sinterklaas Show in de krocht. Heb jij het roze schoen al gezet? Ik heb zeker mijn schoen nog niet gezet. Waarom nee? Want dat mag ik morgen pas. Oh, nou dan mag je morgen je schoen zetten. Sinterklaas komt morgen in Zandvoort nee, aan. Komt, ja, vanmiddag komt hij in Roermond aan. Ja, dat is bekend. Dus maar... je mag morgen al, of vanavond al je schoen zetten. Dan, dan doe ik het twee keer. Dat bedoel ik. Laten we eens beginnen met een fijn stukje Zandvoortse muziek. ...en of je hem blijft hangen weet je. En Roy? Ja, hij telt af, hij telt af. Is we? Ja, we zitten weer in de uitzending. Dat is heel goed. Roy die geeft de tekens. Dat en is... uh, dames en heren, dit is het programma Goedemorgen Zandvoort. Ja, we zijn er weer. Het is lekker rustig, want we kunnen zelf niet meeluisteren. Daarom voert Roy ook de regie. Uh, Pieter, ik zie bij jou een heel dik boek liggen. Ja, en tegenover ben... jou zit Volker Bloemen, de schrijver van dit boek. Ach, houd dit boek nou eens eventjes in je handen, Ben. De, is mooi? Dik. Ik vind het sowieso al mooi. Uh, de inhoud vind ik ook mooi. En de verhalen, en daarom wil ik foto's. Jij hebt inhoudelijk veel meer gekeken dan ik, want ik heb het in stukjes gelezen op de website. En het is al diverse malen aan Volkert gevraagd: wanneer komt er een boek? Volkert, we hebben jouw stukken gelezen op diverse internetsites. Uh, wanneer heb je besloten om er toch een boek van te maken? Volgens mij in 1910. Ja. Of in, acht, in 2010, sorry. Ja, ik ben altijd een beetje in de war als je dan met historisch, historisch verhaal bezig bent. Dan lopen de eeuwen wel eens door elkaar heen. Nee, nou, Ik denk dat ik in 2010 besloten heb om er een boek van te maken. Is, is het het, het, het, is het bundelen van alle losse stukken die je geschreven? Nou, kijk, uh, ik deed dat gewoon voor de grap. En ik kwam Rob Bossing tegen en Rob zei, waarom zet je dat niet bij mij op de website? Nou, dat is gebeurd. Ja. En vervolgens zeiden diverse mensen: waarom maak je geen boek? Maar dat heeft eigenlijk betekend dat die stukken die erop staan, eigenlijk helemaal weer opnieuw uh, nagekeken zijn. Uh, de stukken zijn aangevuld, mm -hmm. de bronnen zijn erbij gezocht, et cetera. Want dat had ik helemaal niet gedaan, omdat de intentie nee. niet was om een boek te maken. Nee. Dus daar ben ik ongeveer een half jaar mee bezig geweest. Dus, dat is meer een aanvulling op? <laughs> ja, aanvulling op. En daarna heb ik een aantal, uh, zeg maar, de, de andere helft van het boek bestaat uit uh, nieuwe, uit nieuwe okay. Uh, yeah, yeah, yeah, iedereen, iedereen kent Volker Bloemen, want je schrijft met regelmaat artikelen voor de klink. Ook ja. Uh, je bent met regelmaat te horen in het euh, radioprogramma Zet het hem Oud Zandvoort. Vanwege jouw grote kennis van Oud Zandvoort. En ik heb dit boek uh, deze week door zitten lezen. Ik ben verbaasd wat je allemaal erin hebt gezet. Ook weer voor nieuwe dingen die niemand weet. Nieuwe foto's erbij die nog nooit eerder vertoond zijn. Het is een, een, een verzamelwerk wat eigenlijk in elk gezin hier in Zandvoort aanwezig moet zijn. Nou, dat is het aardige ook uh, zeg maar van het werk wat ik heb gedaan. Uh, je moet natuurlijk ook wel een beetje gemotiveerd zijn om, om het te doen, maar ook gemotiveerd blijven. En je kwam zoveel dingen tegen waarvan ik nog nooit gehoord had uh, dat het zo in elkaar zat. En ook uh, mensen die uh, zeg maar de geschiedenis van Zandvoort goed kennen, wisten mij daar ook niets of weinig over te vertellen. Uh, dat was dus inhoudelijk. Uh, en daarnaast heb ik van de zomer bij het uh, Zandvoorts Museum een aantal weekenden doorgebracht. In het Zandvoorts Museum hebben ze het gemeentearchief, het gemeentelijk fotoarchief. Ongeveer 16.000 uh, foto's. Nou, daar heb ik uh, gekeken naar foto's waarvan ik dacht, nou die heb ik nog nooit gezien. Maar je gaat ook naar andere musea toe of, of instituten in Den Haag, het, uh, de bibliotheek en dergelijke. Nou, ik ben uh, zeg maar een aantal keren in het... Uh, archief van de gemeente Amsterdam geweest. Stadsarchief in het uh, archief van de Utrecht. Regelmatig in Haarlem in het archief, het Noord-Hollands archief, waar het Zandvoortse archief uh, ondergebracht is. Uh, Den Haag. Uh, daarnaast beeldbanken. Dat zijn, uh, dat zijn meestal digitaal toegankelijk uh, organisaties die uh, fotoarchieven hebben bewaard. Het NIOT onder andere. Maar ook uh, het, uh, het vroegere Spaarne archief, ja. fotoarchief. Ja, daaruit heb ik dus van alles en nog wat gehaald en gevonden. Als we even naar de inhoud van het boek kijken. Er zijn een aantal hoofdstukken. Je beschrijft hoofdstuk 1, Het strand. En de periode 1850-1950. 100 jaar Zandvoort. Het tweede hoofdstuk is De trein van Haarlem naar Zandvoort. Uitvoeriger dan wat je eerst in je stukken had. Dan krijgen we de rubriek Gas, Licht en Water... De drie plagen, wat was dat, de drie plagen? heel de drie, de drie plagen, dat zijn de parfumfabrieken. Ja. En de parfumfabrieken die staan symbool voor drie uh, uh, plekken waar uh, een uh, verschrikkelijke stank vanaf kwam. <laughs> en dat was de vuilnisbelt. <laughs> dat waren de modderkommen. En dat uh, was de entos. En de plek waar de zandvoort tussen uh, hun varkens, geiten, paarden en al dat soort uh, beesten hielden. En in een artikel in de NRC, dus eind jaren 20 van de vorige eeuw... ging het op een gegeven moment over de verschrikkelijke lucht die uit de duinen kwam... die zelfs de konijnen verjoeg. <laughs> en, en waar moest standvoort heen? Weet je wel, zo'n verhaal. Ja, en, dat, ja, ja. en daar werd de naam parfumfabriek in genoemd. Dat vond ik wel een mooie term. Dus ja, vandaar dat ik dit hoofdstuk de parfumfabriek heb genoemd. Vervolgens is er een hoofdstuk naar school. En dan zie je alle oude scholen afgebeeld met een beschrijving daarvan. Ik denk voor de oudere Zandvoorters en hun opa's en oma's een belevenis als ze dat weer terugzien van oh ja, zo was het. Uh, dan uh, een dak boven je hoofd, een hoofdstuk. Het gaat over het wonen in Zandvoort ja? en dan vooral over zeg maar, die initiatieven die ontstonden in begin 1900. In eerste instantie door onderlinge hulp betonen en later werd dat overgenomen door de gemeente. En daarna weer uh, ontstond de woningbouwvereniging EMM. En uh, die activiteiten waren erop gericht om mensen met een kleine beurs toch aan een goed huis te helpen. En vervolgens is er ook een heel hoofdstuk met affiches uit zeg maar, begin 1900 die verspreid zijn. En die heb je gebundeld in dit boek. Uh, hele mooie affiches. Ik heb onder andere affiches gezien van de eerste Grand Prix van Zandvoort die erin staat. Ja, ik heb uh, uh, zeg maar, ja, je bent aan het zoeken. En je komt op een gegeven moment tegen dat uh, de Nederlandse club van adverteerders, die hebben natuurlijk ongetwijfeld een mooiere naam, die hebben ook een archief en die bewaren affiches onder andere. En daar vond ik, die, vond ik meer affiches dan in het boek staan. Maar goed, die, die illustreren een mooie tijdbeeld uh, van, uh, van de periode waar dit boek over gaat. Ja. En uh, nou, ik heb getwijfeld of ik dat wel of niet moest opnemen. Maar ik vond die affiches zo leuk. En die waren zo mooi. Dus ik heb ook meteen maar besloten dat ze ook in kleur erin moesten. De rest ja, van de is foto's zwart-wit. Maar die affiches zijn dus uh, in kleur. En uitstekend zijn die uh, overgekomen. En het ziekenhuis uh, wordt je ook uitvoerig beschreven. We hadden meerdere ziekenhuizen. Eén op de hoek van de Brede Rode Straat. Uh, nee, Brede Rode Straat naar de. Dat was vroeger de, dus vroeg de Paradijsweg. Dus paradijs, ja. Als je de Paradijsweg uitkomt, is dat niet de dokter Kuipersdraad? Ja, dokter ja. Ja. ja. En natuurlijk de Klare Stichting, staat er ook in beschreven. Ja, de Klare Stichting valt dan eigenlijk onder de categorie filantropische instellingen. Okay. En uh, het ziekenhuis, dat was een, een gebouw. Dat is, van oorsprong werd dat, uh, is dat opgericht door het Witte Kruis. Ja. En dat was bedoeld om uh, mensen die leden aan een besmettelijke ziekte, om die te isoleren... Daaronder te brengen en daar te behandelen. En als ze weer genezen verklaard waren, kom dan kon weer naar huis om te voorkomen dat andere mensen besmet raken. En dat is later verplaatst, als ziekenhuis naar de Van weg, hè? Klopt, ja. De gemeente heeft op een gegeven moment, toen het Witte Kruis niet meer de financiële middelen had om dat voor te zetten, heeft de gemeente een, een, eerst één en later twee barakken laten bouwen. En die stonden op de Valleinenbrug. En dan he, is er een hoofdstuk over de begraafplaatsen, want we hebben er een heleboel gehad, midden in het centrum zelfs, rond de kerken. En nou, daar heb je een enorme beschrijving van gegeven van waarom het weg moest om de kerken eh, op de plaats waar nu het Louis Davis Carré is, eh, de grote gemeentelijke begraafplaats die ook weg moest. <coughs> eh, je hebt een hoofdstuk over eh, het wandelpark. de geschiedenis eigenlijk van voor de oorlog over het Kostvloerenpark, ja. uitvoerig beschreven. En tenslotte, ook Zandvoort organiseert zich. En dan zie je opeens alle organisaties die weer tot leven komen na de oorlog. En, en hoe dat allemaal geregeld werd. Nou ja, dat laatste hoofdstuk uh, uh, heb ik... Uh, nou, e eigenlijk komt het erop neer. Ik heb willen uh, aangeven, uh, zeg maar in het voorwoord wat ik heb geschreven, heb ik een beetje het onderzoekskader uh, verwoord. En dat uh, moet er een beetje... Het boek moet ertoe leiden dat je uh, een beeld krijgt hoe Zandvoort zich is gaan organiseren, dus zeg maar de toenemende rol van de overheid, maar ook het ontstaan van verenigingen en het ontstaan van belangenorganisaties en eigenlijk zijn die uitgemond in de situatie hoe Zandvoort nu nog steeds georganiseerd is, we hebben nog steeds een middenstandsvereniging et cetera. Dus dat is een beetje de rode draad door het boek en in Zandvoort organiseert zich heb ik een beschrijving gegeven van, nou hoe ontstond de VVV, hoe ontstond de middenstandsvereniging sportverenigingen, wanneer ontstonden die. Uh, nou, bij sport is voetbal het belangrijkste onderwerp geweest. Nou, waar hebben ze gevoetbald, welke verenigingen waren, wanneer zijn ze opgericht, wat waren de resultaten. Uh, zo heb, je, heb ik geprobeerd om zeg maar, van allerlei verschillende facetten van Zandvoort een bel te geven in de periode 1850-1950. Ik heb het gelezen eigenlijk. Nou, die, uh, uh, ja, jij hebt het gelezen. Heel bijzonder. Heel bijzonder uh, nu heb je dat allemaal in kaart gebracht. Uh, je bent begonnen met de stukken te schrijven op Brom Bossing zijn uh, site. Uiteindelijk is dat boek er gekomen. Uh, je hebt alles weer nagekeken. Je bent in vele archieven gedoken. Wat is jouw beeld nou van Zandvoort? Hoe vind jij dat Zandvoort zich van, van die, in die tijdperk zich heeft ontwikkeld? Nou, ik begrijp niet zo goed wat je bedoelt. Nou, je hebt uh, bijvoorbeeld sportverenigingen. Je hebt het opgeschreven: opgeschreven, opgeschreven. Je ziet een ontwikkeling van we beginnen met sport en we hebben die sportverenigingen. Is dat een goede ontwikkeling? Uh, gaat Zandvoort achteruit? Gaat Zandvoort vooruit? Nou, kijk, in, in de periode waar dit boek over gaat, zijn, uh, zie je twee dingen. Zandvoort is nauwelijks op de kaart aanwezig. Zandvoort ontwikkelt zich gigantisch snel in een hele korte periode. Ja. Dat is echt verbluffend. Uh, dat is, ja, dat is in, hier in, in Noord-Holland misschien niet de enige plaats die zich zo snel ontwikkeld heeft. Mm -hmm. En dan zie je ook heel snel weer een verval. En ik heb daar geen oordeel over. Ik heb er geen waardeoordeel over. Maar je registreert het? Ik registreer het. Ik weet wel dat... Uh, ik was van de zomer bij de, bij de Rotary. Heb ik ook een uh, verhaal verteld over het strand, onder andere. Ja, en de vroegen is of ik daar niet uh, ja, een beetje een dominee-achtig verhaal uh, wilde schrijven. Tot slot, mm -hmm. uh, bedoeld voor de besluitvormers in Zandvoort... waarmee ze zeg maar, op een wat hoger plan zouden komen. Tenminste, zo kwam het bij mij over... Nou, ik ben niet de, persoon, de aangewezen persoon om dat, dat soort dingen te doen. Maar het is dus niet de ambitie om, om uh, uh, vingerwijzend iets te doen, je registreert in, uh, en, en, je, en je laat dat zien. Nu is ja. het, het is af, alles is geregistreerd, gearchiveerd. Er gaat, er, gaat er een vervolg komen? Nou, ik, sprak, uh, ik kan me nou ook niet voorstellen dat Volker Bloem achterover gaat zitten met zijn boek en zegt van zo dat is het. Nee, dat zit er ook niet in, maar voorlopig wel. Ja? Uh, ja <laughs> <laughs> nou, Na zoveel onderzoek werk moet het even rust zijn. Nou ja, dat niet zozeer, maar het is, een, het, het is bij mij thuis uh, ten aanzien van dit onderwerp een redelijke, redelijke puinhoop. Want je bent bezig en je slaat het op en je slaat het op. En op een gegeven moment kan je het niet meer vinden. Dus ik moet eerst wat ik nu allemaal heb gedaan redelijk gaan organiseren. En ik heb gemerkt dat als ik maandag organiseer... ...of vrijdag, dat wil nog wel eens een verschil maken. Dus, <laughs> en uh, dat ga ik eerst opruimen. En ik, kijk, ik wilde eigenlijk ook een hoofdstuk schrijven over uh, zeg maar de aanloop uh, naar de Tweede Wereldoorlog. Mm -hmm. uh, de discussie in Zandvoort over de NSB. Dat is uh, het grote aantal leden uh, die de NSB had in Zandvoort. Nou, daar heb ik wel wat over gevonden, maar daar had ik uh, niet het idee dat dat het hoofdstuk van mij was. Ik was nog niet zo ver om dat in het boek op te nemen. Ja. En ik vind dat wel een interessant onderwerp. Dus ik denk dat ik me daar, over een halfjaartje of zo, dat, dat ik daarmee verder ga. Volgende, ik heb nog een laatste vraag. Het uh, boek heet Paal 66. Wat, waarom, wat is de reden daarvan? <tus> uh, nou ja, het het ja, Zandvoort heeft zich ontwikkeld uh, met, vooral als badplaats... En paal 66, dat is een strandpaal, die staat uh, vlakbij het Juttersmuseum, noord-noord-westen op het strand. En uh, die paal staat eigenlijk een beetje symbool voor de ontwikkeling van Zandvoort als badplaats. Want uh, de gemeente is in uh, 1876, dacht ik, strand gaan huren van het Rijk. En uh, men huurde toen, de gemeente huurde toen 400 meter strand ten noorden en 400 meter strand ten zuiden van de paal. En daar uh, mochten debatinrichtingen met hun koetsen gaan staan. Mm -hmm. De gemeente ging voorwaarden stellen waaronder de exploitatie mo mocht plaatsvinden. Dus ja, de hele overheidsregulering van het strand, et cetera, is daar begonnen. Bij paal 66, 400 meter ten noorden en 400 meter ten zuiden van. En ik begreep uit een verhaal van uh, Maarten Weber, dat heeft hij geschreven voor de klink in 1994. dat Vroeger uh, ook voor is dat een markering was, als er een stranding was... Ja, dus te zuiden van Paal 66 of er gebeurt iets, ja? Ten noorden van Paal 66. Dus voor de oude Zandvoort was dat ook van uh, nou, als we naar het strand gaan en omdat er iets gebeurt, moeten we ten noorden of ten zuiden van de dus, paal zijn. Dus eigenlijk uh, is het, strand, het strandleven in Zandvoort begonnen bij uh, Paal 66. Het is maar dat we het weten, Het is maar dat ik het weet. Volk het hartstikke bedankt. Wacht even, voor, wacht even. Ik ben vanmiddag klaar. vanmiddag. Ja, dat wil ik net even ja. gaan vertellen. Vanmiddag is de, uh, de bekendmaking van het boek in Club Nautiek. En daarna is het. Te koop voor mensen op welke plaatsen? Uh, bij het uh, Sandvoorts Museum en bij uh, de Bruna. Kosten: 24,95. Nou, het is geen geld. Daarvoor, Zo, heb, daarvoor heb je een mooi boek met mooie plaatjes, met mooie verhalen. En dat is vanaf morgen te koop bij de Bruna en <coughs> het Zandvoorts Museum? Ja, die heb ik. Beide, beide instellingen heb ik gisterochtend bevoorraad. <laughs> en, en een oproep aan de luisteraars: koop dit boek, want dit is een sieraad in je huis. En, uh, Volkert volgende week in het programma Zetten ze in oud zandvoort praten we uitvoerig verder over dit boek. Ja. Van 12 tot 1. Ja? Ja, Oké, okay. Volkert bedankt. We gaan naar de en succes. Ja, ben een heel nieuwe plaats. wordt me vrij naar avond vrij. Ja, de stad je uit de parven, oh, vrij. als een dame die voorbij. Ja, ben je een boeien van de passen. I'm not have to be full of problems in the midst of Daar is de schaalpaas van de stormen, de geest van deze tijd. Ja, daar werd het zwellen van de muren, ja, daar als ja, een oude oude oude oude oude oude oude oude oude oude oude Daar oude oude op oude oude oude oude oude oude oude oude oude oude oude The best of the best that can be is good. And I to you, for the and the to let you You're to to for me. I'm going for We zijn weer terug na de dijk. Jij bent het, Pieter. Goeie Jij bent muziek, het ook. Goede muziek, ja. Uh, we hebben uitgebreid gesproken over het strand en paal 66. En we gaan het nu hebben over iets waar als die nu allemaal gaan zitten... valt Zandvoort om. En dan heb ik het over de vrijwilligers van Zandvoort. Aangeschoven is Ria van Bakel van uh, Pluspunt, ook Zandvoort... en noem al die, die instantie maar op... in dat huisje in Noord op het zogenaamde Foma Plein. Dit jaar, evenals vorig jaar... ...worden er vrijwilligersprijzen uitgereikt. Diverse organisaties uh, hebben van jou papieren gekregen. Twee stuks. Eén om een uh, instantie aan te wijzen als vrijwilliger instantie van het jaar. En uiteraard de promotieprijs voor de jonge vrijwilliger. Dat klopt, klopt het zo weer. Ja. Klopt, helemaal. En, um, krijg, krijg je al veel belangstelling? Ja. Lekker. Ik heb een, uh, met name een heel aantal nominaties binnen voor de jonge vrijwilliger... Ben ik er ook bij? Uh, ik hoop het voor u. Oh. Misschien, misschien dat mocht we vol. Ik kan daar niets van zeggen <laughs> nog. Ik, ik doe hier gelijk een voorstel bij. Kunnen we volgend jaar niet een uh, oudere vrijwilligersprijs instellen? Ja, dat heb ik al van meerdere gehoord. Maar ja, dat is de gemeente die dat zegt. Hè? De gemeente die zegt: wij willen het liefst uh, vrijwilligerswerk ja. op de kaart zetten. En daar met name de jongere vrijwilliger beneden de 25 jaar, die uh, ja, inspiratie biedt mm -hmm. voor uh, zijn uh, medejongeren En de vrijwilligersorganisatie, waar dan over het algemeen ook veel ouderen ja, nu, werkzaam zijn. Ja, nu, nu kennen wij al heel veel uh, vrijwilligersorganisaties, hè, want we zitten er zelf ook in een ja, paar natuurlijk. Um, vorig jaar is de uh, prijs is gaan naar Wenny Jacobs, die doet ongeveer van alles in, uh, in Zandvoort. Is dat een motivatie geweest voor een aantal jongelui om, om uh, zich ook in te gaan zetten als vrijwilliger? Merk je dat nou in de nominaties? Um, dat is voor mij heel moeilijk om dat uh, te bepalen, want ik heb daar geen zicht op. Wat ik wel hoor, als ik bewijs dat ik vorige keer bij, hier uh, te gast was hmm. in augustus ja? bij uh, ZFM. Uh, toen vertelden jullie mij dat jullie drie nieuwe jonge vrijwilligers binnen hadden. Maar of dat via... ...die nominaties en dergelijke gekomen Dat weet ik niet. Het is natuurlijk wel kan een beetje de, uh, het, het idee erachter. Ja, dat He? is de, het idee de, de erachter. promoten, waardoor jongelui... Ja, het is, het is wat dat betreft ook bij Pluspunt zie je er ook een aantal binnenkomen. Van met name bijvoorbeeld bij de kinderdisco of de club, dat soort, daar komen. Bij de recreade hoor ik het van. Het zijn natuurlijk ja. dingen die ontzettend populair zijn hier uh, binnen het dorp. Het kinderkamp. Uh, maar of dat, ja, het zal allicht meehelpen. Het, het steekt elkaar ja. wel aan, natuurlijk. Ja, dus zitten... je zet het iedere keer weer op de kaart. Hè? Ja. Met, dat doen we natuurlijk ook met de fototentoonstelling, die tegelijkertijd met uh, de uitreiking. Van... Vrijwilligers in beeld? Ja, met de uitreiking van de vrijwilligersprijzen wordt ook de fototentoonstelling uh, geopend. En daarmee probeer je iedere keer maar weer. Ja. Jij... Mensen te motiveren en te stimuleren van, uh, al is het maar één klus in het ja, jaar. Je hoeft het niet iedere, iedere week of zoals jullie hebben. Heel veel, graag natuurlijk. Maar er zijn ook mensen die één klus in het jaar doen. Nou, ook prima. Nou, ja, ook prima als het maar veel is. Heb jij uh, al een inzicht gehad in de tentoonstelling? Ja. Ik ben daar zelfs uh, keihard mee, uh, mee bezig. Iedere keer maar weer om de mailtjes uit te sturen van... Uh, ...heeft u nog vrijwilligers die u voor wilt, uh, voor wilt dragen? Mm -hmm. Dan komt Jolanda uh, Meijer, onze fotograaf. die komt dan foto's, uh, foto's maken. Ja. En ook uh, foto's die aangeleverd worden, hè, zoals de reddingsbrigade heeft een prachtige, mooie... Uh, nou, ...print een, uh, een heel groot archief natuurlijk. Nee, maar goed, de eigen PR-afdelingen. PR ja, ja, eigen PR-afdelingen die dat aangeleverd dat uh, ook... hebben. Wat, wat ik me afvraag is, heeft de recessie nu een beetje toegeslagen? Want vorig jaar hadden jullie een, een hele grote uitreiking van de vrijwilligersprijs in de strandtent, het haven. Ja, dat is in het kader van het jaar van de vrijwilliger geweest. Oh, en toen heeft de gemeente, want het is natuurlijk de gemeente die dat feest georganiseerd heeft. Ja. wij. Wij hebben het samen georganiseerd met de gemeente. De gemeente heeft het gefinancierd. En in het kader van het Jaar van de Vrijwilliger hebben ze daar toen voor gekozen. Ja, nu is dat in het kader van uh, recessie en crisis. Uh, zijn er andere keuzes gemaakt? Is ook prima om dat uh, te doen. En de keuze is in dit geval gemaakt. Gelukkig nog wel dat de vrijwilligersprijs uh, uitgereikt uh, wordt. En dat zal op een soberde manier gebeuren. Maar ook feestelijk op uh, vrijdag uh, 7 december om, je kan om, half, punt, half, vier om half vier is iedereen van harte welkom voor een hapje en een drankje. En dan de opening van de fototentoonstelling en maar, de uitreiking van de reiziger. Maar mensen kunnen nog steeds... Ja, ...kandidaten stellen, graag eh, verenigingen Heel graag. aanmelden. Heel graag. Maar dat moet uh, uh, voor 28 november. Voor 28 november, want dan hebben we nog één dag om de nominaties te beoordelen. Dan krijgen de genomineerden bericht en die kunnen zich voorbereiden... ...want die mogen op de zevende, net als vorig mm -hmm. jaar, zich uh, presenteren... ...of hun organisatie in de spotlights uh, zetten voor de, mensen die in, voor de pers die er op dat moment uh, is... En dan de zevende is het zover. Ongetwijfeld zit er nu iemand te luisteren en die zegt... ja, ik weet iemand of ik weet een vereniging die er eigenlijk bij zou moeten. Hoe komen ze aan de nominatieformulieren? De nominatieformulieren die zijn uh, vanmorgen te verkrijgen hier bij jullie bij ZFM Radio. In, ja. In Hotel Hoogland. In Hotel Hoogland, inderdaad. Die zijn te downloaden vanaf de VIP-website www.vipzandvoort.nl. Daar staan ze op en kunnen ze zelf uitdraaien. Die zijn aanstaande maandag weer te verkrijgen bij het gemeentehuis, bij de Bali, of bij Pluspunt in Zandvoort Noord. En dan invullen en dan voor 20, 28. 28 november inleveren. Ja, heel graag. En dan is ja. iedereen welkom op vrijdag 7 september. Ja. En wie gaat de prijs uitreiken? De wethouder. Wethouder Gert uh, Tonen. Die is op 7 december aanwezig. Die is op 7 december aanwezig. Ook de Ambo is dan uh, weer gevraagd. De Ambo. Uh, hè, senioren in oprichting, nieuwe, nieuwe stijl. Ja, Senioren in oprichting, ja, die uh, hebben hun uh, prachtige, mooie uh, sculptuur weer ingeleverd. Ja. En die nemen een herinneringsbeeldje uh, in, ontvangst, okay. helpende handjes. En uh, ja, de wethouder die zal. Uh, Maken wie de jonge vrijwilliger wordt. En nou, we zijn uh, uh, zeer benieuwd, omdat ik toch denk dat het uh, vrijwilligerswerk aan de onderkant, de jeugdkant, gaat groeien. En uh, de vergrijzing, ja, die zit een beetje naast me, die, uh, die houdt er dus altijd stand. Moet jij niet voordragen, Pieter? Nee, nee, <lacht> nee. Maar ik, ik, ik zeg wel dat het uitermate belangrijk is, die hele ja. vrijwilligers, jeugd, uh, middenklasse, oudere klassen, als er geen vrijwilligers zijn, dan is soms dood. Ja, dat klopt ook. En je ja. ziet ook van als je uh, de, hoe vaak de WIP-website WIP bezocht wordt. Dat is een verdubbeling met het aantal bezoekers van vorig jaar. Ja. Een, uh, hey, ik zie het bij ons de radio. We hebben 85 medewerkers. Allemaal vrijwilligers. En ze zijn allemaal enthousiast. En er komen steeds nieuwe mensen bij. Ook jongeren. Geweldig. Ja. Geweldig dat die jongeren dit doen. heb alleen nog ik geen jonge vrijwilligers vanaf ZFM genomineerd gehad. Nee. Dat met andere woorden jullie over nee ik mag natuurlijk verder geen namen noemen wie nee. er, uh, wie nee, er geldt, nee nee nee nee maar, nee, maar het is niet alleen vraag. de radio eh, nee, sportverenigingen andere, is andere alle, organisaties alle overal organisaties, zie je mensen die terugkomen dus ja overal maar. mogen maar mogen ook mee als het maar een zandvoortse vereniging is en als het maar een inwoner van zandvoort is ja. Dat wordt, dat, dat, nou, dat wordt moeilijk. Je hebt natuurlijk ook mensen uit Haarlem die in een uh, Zandvoortse vrijwilligerswerk... Uh, die komen vrijwilliger speciaal in een toe voor vrijwilligerswerk. Ja, dat zou ik dan, als ze voorgedragen worden... Ja, Moet je daarover nadenken? Wet, nou, dan zal ik dat met de commissie moeten bespreken. Ja, nou, oké. Okay. Je mag daar zelf geen uh, nee. oordeel over geven. Nou ja, ik ben de... erg benieuwd wie de winnaar is. Eigenlijk, eigenlijk is iedereen winnaar, want als je er eentje uithaalt... Dan nu tekort misschien Daarmee aan alle anderen. Juist met die ene eer je de rest van de, de, van de vrijwilligers in het, in het dorp. Ja. Dat is ook ja. de, de bedoeling. Vorig jaar dat Wendy eruit uh, hmm. uitgekomen ja. is. Daarmee voelden zich een heleboel mensen verenigd. Het is een, st een stimulans voor de, wat Romeins zit. Ja, ja. ja, We zijn benieuwd. Ik ook. Wij en ik kom... Uh, ik zit wat tijd op de pook. Ik Ja. Oh. Ja. Hoezo, ja. oh. Nou, maar, maar. En uh, ik kom uh, heel graag uh, 8 december weer terug bij jullie. Ja, ik heb de ja, om ja prima. Worden. Om te vertellen ja, wie, het, uh, wie het geworden is. We nou, zien je 8 december. Goed. We zijn zeer benieuwd. Bedankt, Bedankt. voor je komst. Graag gedaan.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 De zakenman zonder medelogen die concurrent verslagen vindt, zelf haast failliet gaat. En ik zit hier tevreden met die kleine op mijn schoot, dus ons mijn toerist geen reden. Met rot en het harde wind Te gaan fietsen met mijn kind. Geen voetballer, word. ze schoppen hem misschien al toch.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 met Jimmy, wel bekend als de eenzame fietser. Aangeschoven zijn nu over de thuiszorg weer persoonlijk, het onderwerp. Uh, Betty Ambaan zit aan de rechterkant en Jeanette Brans, wijkverpleegkundige. Welkom. Hartelijk dank. We hebben het uh, er net over gehad, Pieter, die heeft alles gegoogeld. Wijkverpleegkundige, ja. Ik heb nou, Pieter, brand maar los. Ik heb de dames eventjes helemaal geanalyseerd via <laughs> de computer. Ja. En als ik zie, <laughs> Betty, dan heb jij een enorme ervaring al... ...in de hele gezondheidszorg. Je bent uh, een aantal jaar... ...ik ga geen leeftijd noemen... ...een aantal <laughs> jaar geleden ben je begonnen in het hoger management... Uh, ...in de directie patiëntenzorg... ...in, in Utrecht, uh, op de AVL Amsterdam... ...overal heb je wel gewerkt. En, en nu ben je met deze activiteit bezig. Je bent uh, sectorhoofd geweest van de extra zorg, Stichting ja. zorgstichting... Zorg te ja. Hilversum. Klopt, ja... Het is een enorm pakket wat er allemaal ja, staat over hier. Nou Ja, en dat is eigenlijk ook wel de reden waarom ik nu hier bij uh, Zorgcontact uh, aan de slag ben. Want binnen heel veel zorg uh, heb ik uh, de thuiszorg opnieuw op de kaart mogen zetten. En dat betekent inderdaad de thuiszorg weer persoonlijk mogen maken door thuiszorg opnieuw in te richten in kleinschalige wijkteams. We... Daar kom ik zo meteen op terug. Oké. Okay. Helemaal goed. Want ik, net Bransie zit ernaast en die is net zo actief. Ook van haar is er uitgebreide informatie op Google te vinden. Want er is zojuist in de afgelopen weken een heel dik rapport uitgekomen door heel Nederland. En dat is het expertisegebied wijkverpleegkundigen. Het is dus in november 2012 uitgekomen, een dik rapport. Ik heb het gisteren zitten lezen. En daar heb je meegedaan, precies dat rapport. Daar is hij. Ja, en is -ie. Uh, daar heb je meegedaan aan de ronde tafelgesprekken. Ja, dus ja. jij weet ook alles van het rapport af. Ja, ja het is een, door de beroepsorganisatie, de VNVN. Uh, zijn VNVN. Ja. En dat was het rapport versterken verpleging thuis naar basisvoorziening wijkverpleging. ja. ja. Dit is nogal wat uh, informatie wat jij over de dames uh, verzameld hebt. Mag het? Uh, ja, ik vind Want dat ik je werd, bijzonder namelijk... weer goed voorbereid bent. Want ik werd namelijk erg nieuwsgierig toen ik ging googlen op thuiszorg in Zandvoort. Yeah. Weten jullie dat er 17 verschillende organisaties in Zandvoort bezig zijn met wijkverpleging, thuiszorg en dergelijke? Yeah. En dan denk ik, wat gebeurt hier? Ik wist dat niet. 17 yeah. Yeah. organisaties... Moet ik ze opzommen? Nee, het zijn er inderdaad wel veel. Want we hebben vanuit zorgcontact ook wel een analyse laten doen... van hoeveel aanbieders zitten er nou eigenlijk in de regio. In Zandvoort, in Bloemendaal. En wat daar moet je natuurlijk rekening mee houden. Tegenwoordig is, is, is de marktwerking in de zorg... en dat is in de thuiszorg natuurlijk al langer gaande. En wat maakt jou nou onderscheidend... ten opzichte van al die andere aanbieders? Dus dat, dat is ook nadrukkelijk de opdracht uh, voor uh, zorgcontact... Kijk, het liefst ga ik even terug naar de oude situatie. Ja, Toen ja, hadden we wijkverpleegsters ja, ben... die vanuit de kruisvereniging ja. opereerden. Ja, nou ja. Ja. Ja. Ja. Ja. En dan zie je nu 17 aanbieders in Zandvoort van wijkverpleging. Ja. Ja. De mensen die het nodig hebben, die zien door de boom het bos niet meer. Nee. nee. Hoe, uh, er zijn er 17. Ja. Uh, iemand die hulpbehoevend is, hoe komt die op een van die 17 dan? Ja, nou ja, dat, dat is dus uh, ook aan ons uh, nadrukkelijk de opdracht vanuit zorgcontact. Mm -hmm. Maak nou bekend wie je bent en zorg dat de mensen in Zandvoort en in Benveld en Bennebroek weten wie je bent. Uh, zorg er ook voor dat ze naar jou toekomen. komen uh, en, maak, en dat doen ze omdat je een goed product levert. Want wat denk ik, zorgcontact voor heeft op die andere aanbieders. Want ik ken, ik ken ze wel. Maar wat wij, denk ik, anders hebben dan de anderen... is dat we uh, een breed pakket aanbieden. We hebben drie huizen als zorgcontact. We hebben huishoudelijke zorg. We hebben dagbesteding. En wat we zeggen is dat de wijkverpleegkundige staat echt weer centraal... in een klein team met maar twaalf medewerkers en vijftig klanten. En zij kan, uh, zeg maar, echt de regie voeren over wat een cliënt nodig heeft. En we hmm. kunnen dus de dagbesteding aanbieden, de huishoudelijke zorg en uiteraard de thuiszorg euh, zoals die ook ooit bedoeld is. En dat is wat ja, Jeannette eigenlijk nadrukkelijk doet en haar collega's uiteraard in de wijkteam zo. Ja. Jeannette is begonnen bij de kruiszorg, ja. Ja, heel lang geleden, ja, heel lang geleden. De bij de kruisverenigingen. Ja. Ja. Jij hebt dus een, een, een, een scala aan veranderingen meegemaakt. Ja. Ja. Hoe voelt dat? Want nu zit je dus weer in een klein team met maximaal 50 uh, verzorgers. Ja. Dus je bent klanten. 50 klanten, maar je bent dus van, je bent dus van, van heel uh, uh, oud, kruisverenigingen, ja. lekker beschermd, ja. dat, was, dat was redelijk uh, beschermd en, uh, en, en, en gestuurd, ja. toen moest er nou de marktwerking erin, dat resulteert in 17 ja. uh, ver, ja, verstrekkers, hoe heb je dat beleefd? verslechtering? Ja, het, het, de zorg werd opgeknipt. Uh, die kwam voor de pil, die kwam voor de wassen, die kwam voor de steunkous. En nu gaan we gelukkig weer terug en proberen we gewoon één persoon alle zorg te, te laten geven. Mm -hmm. En cliënten vinden dat gewoon heel prettig dat ze weten van, oh vandaag kom jij. Ze, ze weten gewoon uh, wie er komt. En zo de, wijk, elk... de wijkpleegkundige heeft een regie. Dat is de persoon die het, zeg maar, het dagelijks contact ziet. Mm -hmm. Ja. De, de, de sleutel tussen de, de huisarts en ja, de precies de, de ja. De ja. ja, en huisartsen zijn ook gewoon mm. weer heel blij, want het werd voor hun werd het ook heel onduidelijk van wie is nou het aanspreekpunt. He, want er komen zoveel verschillende mensen. En, ja. Nou ja, en wat een belangrijk verschil is, even nog de toevoegende toevoeging aan, uh, wat jouw werk denk ik ook weer uh, leuker maakt, is mm -hmm. wat we zeggen, is dat de zorgprofessional zelf, die weet het beste. Uh, ...in samenspraak met de klant wat er nodig is en ook hoe die de zorg moet organiseren. Dus we hebben de managementfuncties die er eigenlijk heel erg ingekomen zijn toen alles over productie ging... ...ja, worden er eigenlijk weer uitgehaald, ja. want we leggen het helemaal terug in het team zelf. Want zij weet zelf het beste met haar collega's uiteraard hoe ze die zorg uh, kan organiseren. We hebben natuurlijk in, in, uh, uh, in de afgelopen jaren kunnen zien in veel uh, tv-uitzendingen ook... ...was daar aandacht aan de zorg en de thuisverzorging dat het helemaal niet meer persoonlijk was. Want nee, maandag brood. kwam verpleegster A, dinsdag ja, kwam verpleegster B. Ja, dat ga je niet terugbrengen. Ja. Um, hoe zit dat dan financieel voor sommige mensen? Want wordt dit duurder? Wordt het goedkoper? Kan het via de verzekering? Ja, nee. Mensen hebben een AWBZ-indicatie ja? waardoor ze die zorg uh, geleverd okay. krijgen. En, wat we, uh, en dat is ook wel aangetoond... Mm -hmm. uh, het uh, buurtzorg is eigenlijk ons grote voorbeeld uh, zoals wij de zorg nu uh, organiseren. Is dat het gewoon efficiënter is door het in kleinschalige teams te doen. Twaalf medewerkers verantwoordelijk voor 50 klanten. Er zit geen, geen overhead meer op. Nee. Ja? Uh, dus, dus, dus de managementlaag wordt echt nadrukkelijk. Eigenlijk weggeknipt. Maar je hebt geen bureaucratie meer, dat je nee, rapportjes precies. moet maken nee. en dergelijke? Nou ja, we werken uiteraard wel met rapporten en we hebben zorgdossiers, hè, want ja. dat, dat, dat ja. moet je ja. hebben en als, de keur, de als, de de als communicatie. Ja. Maar is, er wordt een ja. stuk van de bureaucratie uh, wordt inderdaad uh, weggenomen. Maar hoe kan je nu voorkomen dat die 17 organisaties in Zandvoort, alleen in Zandvoort, op het gebied van wijkverpleging, dat daar een coördinatie tussen komt? Hebben jullie daar een taak in? Nou, we hebben uiteraard overleg met de collega-aanbieders. En uh, weet u wat het is? Uh, er zijn natuurlijk genoeg cliënten die zorg nodig hebben. Wat belangrijker is eigenlijk, is dat je zorgt dat je genoeg medewerkers hebt om die zorg te kunnen leveren. Mm -hmm. ja. En als, als je het nou hebt over concurrentie, dan heb je het over concurrentie op de medewerkers. En wij zijn eigenlijk van mening, doordat we de zorg zo georganiseerd hebben nu in die kleinschalige wijkteams... En dat we ook andere producten aanbieden. Dat we ook gewoon een aantrekkelijk werkgever zijn voor de verpleegkundigen en de wijkverpleegkundigen. Als ik naar ja. je cv kijk, in ieder geval wat ik heb uitgevoerd, <laughs> dan ben je een superdeskundige op dit gebied. Nou, ja. dat is fijn om te horen. Dan ja. Ja, ja, ja. Dat, dat zeg je niet, dat zegt de, de ja. pc hoor. Ja, ik heb, ja. uh, heb nog wel een vraag over ja. hoe, hoe ik in contact kom. Want uh, stel dat ik uh, behoeftig ben, ik moet thuiszorg hebben. En uh, hoe kom ik daar aan? Want net als wat Pieter zegt, er zijn er zeventien. Ja. Uh, moet, moet ik dan kiezen of word ik verwezen? Uh, nou ja. of, of kan ik zeggen, ja, ik wil bent, met zorgcontacten? Je, je bent vrij om te kiezen. En, uh, maar ik weet het cliënten, helemaal niet. Cliënten ik, ik 17, uh, uh, de cliënten kunnen mij rechtstreeks benaderen. We hebben een uh, 06-nummer. Ik kan een indicatie uh, regelen. Uh -huh. Dus uh, ja, het is inderdaad aan de cliënt zelf om te uh, Nou zeg je, ja, een 06-nummer. Wat is dat? 06. Ja. Het nummer, 06. Het, het nummer uit Van oh, oh. zorgcontact. Ja, ja we, per team hebben we een nummer. Ik verbaas me, maar me maar toch een beetje gaat, over die, nee, uh, die, die, zorgcontact, die, die zorgcontact. Daar moeten ze contact mee opnemen. Ja, precies. En, en waar zit zorgcontact? zorgcontact zit hier oh, in Zandvoort. Uh, we hebben uh, in huis in de duinen hebben we onze cliëntenservice zitten. Nou, ja. daar kunt u sowieso uh, terecht. Maar wat wij nu aan het doen zijn, want ja. we zijn natuurlijk net pas begonnen met ja. die kleinschalige wijkteams, is nu de PR ook gaan maken. Er worden brochures gemaakt, we gaan naar de huisartsen, waar onze nummers ook bekend zijn. En dan is het aan de klant zelf om te kiezen van ja, dat... wie ga ik bellen? Ja. Ja. En in zorgcontact is dat een betrouwbare uh, ja. organisatie ja, dat, dat, is dus, dat is je PR-werk? Dat is je PR-werk, ja. waar okay. ja. ja. ja. ja, de huisartsen langs gaan. Maar dat lijkt me PR's namelijk vreselijk moeilijk, je wordt al door zo'n dokter uh, bekeken en die gaat dan ook nog tegen je zeggen: Het gaat zover dat je thuiszorg nodig hebt. Ga maar uitzoeken. Ja, dat is, maar, dat is lastig. Dat zijn voor de mensen. wijkverpleegkundigen. 100 jaar geleden bestond het al. Ja. Toen is het op een gegeven moment weggeschoven. En nu komt het gelukkig weer terug. Ook door de ingreep van de regering, die zegt: We moeten weer met wijkverplegers gaan werken. Ja, ja. het is eindelijk tot ze doorgedrongen. Ja. Weer voor het persoonlijke contact en de wijkverpleger die weet wat er achter de voordeur allemaal gebeurt. Ja. Ik had een 06-nummer. Ja, prima. Ja. Uh, voor de mensen die uh, contact willen hebben met jullie, is het 06-nummer. Ik zal u een 06-nummer geven van het team wat hier in Zandvoort ook uh, actief ja. is. Dat is 06 43 39 -44 61 En wie krijgen ze dan waarschijnlijk aan de lijn? Dan krijgen ze rechtstreeks een van de medewerkers aan de lijn. Dus dat kan een verpleegkundige, dat kan een wijkverpleegkundige zijn of een verzorgende. Ja. Oké, okay. ik herhaal het even. 06 43 3, 9, 4, 4, 6, 1. Helemaal goed. Ja. Ik, uh, ik hoop dat het slaagt. Dat er ja. veel belangstelling komt. En wij ik ben ook. blij dat we weer de wijkverplegers ja. terug hebben in Zondvoort. Ja. ja, wij ook. En ik zie hier aan tafel een twee uitermate deskundigen voor me zitten. Dus dat geeft <laughs> mij een stuk vertrouwen. Nou. Ja. Fijn, dank u wel. Ja. Dank. fijn dat jullie hier waren. Ja. Dank voor jullie komst. en we gaan, voor uh, de centrum. Voor dit ja. uur gaan we eruit met Caro Emerald. En we zien elkaar na de boodschap. Van Buringen die die de techniek doet. en ons in het kort gaat vertellen over het Sinterklaasfeest van de Krocht. Roy. Ja. Sinterklaasfeest in de Krocht, wat moet ik me daarbij voorstellen? Ja, dat is aankomen. Ja, dat is volgende week zaterdag, dus zaterdag de 24e. Ja. We hebben een voorstelling van 1 uur. en we hebben een voorstelling van 4 uur. In de om 4 oh, uur het, niet, het dat zijn zo voorstellingen. Al ja. ja. ja he. het, het is niet een toneelstuk, het is meer een show. Het ja. is meer van. Uh, wat, hoe ik het altijd zeg, uh, dansen, dansen, springen, zingen en heel veel pepernoten en, uh, met de pieten. mogen de kinderen die komen meedoen met dansen, zingen en springen? Ja, natuurlijk. Uh, het is ook de bedoeling dat ze niet in een stoeltje zitten en uh, ze gaan, uh, ja, dat ze in de zaal zitten. Ja. Maar ze mogen ook lekker ronddartelen en uh, voor het podium meedansen. En maar Roy, er is wat aan de hand, want Sinterklaas die komt dan wel op die dag. ja. Maar er is ook een professor. Ja, ik heb een bericht gekregen dat er een professor is die wraak wil nemen op Sinterklaas. En ja? die daar iets, uh, ja, een soort van drankje aan het maken is. Om alle pieten in Zandvoort aan het lachen te maken. Dat is wat? Ja, zeker. En, en, en hoe loopt het af? Ja, dat, daar dat, moeten ze, is, mensen dat... toch naar uh, de show toe komen. Oh. Maar wat, wat toch wel heel veel leuk is, tussen die... Dat, de, die show door. Ik kan er uren over praten, maar dat gaan we niet doen. Uh, hebben we hebben Sing Sang Piet die komen optreden. Uh, Chille Piet. We hebben een eigen karakter, Chille Piet. En die heeft een cd uitgebracht. Ja. Oh, daar krijgt CFM ook de primeur van. En uh, er is gewoon zoveel. En ze krijgt nog een cadeautje. En de intro is 57. En Juist, 24 gaat... november is de uitvoering. Ja. Om één uur een voorstelling en om vier uur een voorstelling. Ja. En kaarten kun je kopen bij... Bij Shaila's Broodjes, bij de snackbar De Oude Halt en Theater De Krocht. Of ja. via www.onair-events.nl Dat doe je erg snel. Nog een keer, waar kunnen de kaarten te koop? Shaila's Broodjes, op het Gassersplein. Uh... De Oude Halt. En bij, bij de, Krocht. de Krocht. En natuurlijk bij De Krocht. 57 per persoon. Het is niet duur en ze hebben echt heel erg leuk... Een leuke gezond 24 en, uh, november. Ja. En pas op voor die lachende professor. Ja, die doet de kinderen niks hoor. Oh. Het komt helemaal goed. En het is denk, voor alle leeftijden is het eigenlijk. De ook ouders voor ouderen. worden ook verma vermaakt. Iets voor jou, Ben. Een soort, soort jouw strapiet. Ja, jou. ja. Ja. En een heel leuk cadeautje. Echt een heel leuk okay, cadeautje. Dit jaar. Roy, bedankt. Red terug naar de techniek, want we gaan nu inderdaad naar uh, de afsluiting. En we gaan naar het nieuws. En één keer voor. Oké, okay. komt hier. Let op. high What's a band show? Het feest kan echt beginnen. Kinderen en lichte stralen, bevennoten en presentjes halen. Ja, het hele jaar zijn dat op de banje komt hij straks You're back in <laughs>